5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En komend uur ook Jan Homme in het NOS Radio 1-journaal vanuit New York... waar hij op de gong moest slaan, mocht slaan... in verband met de beursgang van een dochteronderneming. Eerst krijgt u het NOS-journaal, Hark. De ziektekostenverzekeraar CZ doet onderzoek naar het declaratiegedrag van de bureaus die kinderen met ernstige dyslexie behandelen. Verschillende bureaus blijken kinderen langer te behandelen dan het afgesproken maximum van 60 sessies, waar het beschikbare budget op is gebaseerd, zegt een woordvoerder van CZ. We hebben uh, onderzoek gedaan, achteraf onderzoek gedaan en daar blijkt dat bij een specifiek aantal bureaus structureel langer behandeld wordt dan het eigen protocol voorschrijft. Uh, wij zullen hen om een verklaring gaan vragen en als die niet plausibel blijkt dan zullen wij tot terugvordering overgaan. Meer dan 60 behandelingen aanbieden heeft volgens de heersende wetenschappelijke inzichten weinig zin. Dat is de grens bereikt van het lees- en spanningsniveau dat met ernstig dyslexische kinderen te bereiken is. Daardoor gaan volgens CZ op landelijke schaal vele miljoenen verloren. De discussie in de Partij van de Arbeid over de strafbaarstelling van illegaliteit gaat door. Het PvdA-congres wil niet dat illegale strafbaar worden. PvdA-leider Samson houdt juist vast aan de afspraken daarover in het regeerakkoord. Gisteren zei staatssecretaris Kleinsma op een 1 mei-bijeenkomst dat er wat ruimte moet komen. Of je laat je congres vallen of je laat het kabinet vallen, voegde ze eraan toe. Ze vinden het eerlijk tegenover de leden en tegenover de VVD om het dilemma goed neer te zetten. Maar er moet over worden nagedacht en doorgedacht, al dus kleinsma. In een nadere toelichting zei de staatssecretaris vandaag... dat ze achter het regeerakkoord staat... en dat het goed is dat er een extra ledenraad komt over deze kwestie. En die is volgende week zondag. Nederlandse producenten van babymelkpoeder en supermarkten... gaan binnenkort praten over de vraag naar babymelk. Dat meldt de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Nestlé, Nutricia en Friso hebben de afgelopen maanden de productie flink opgeschroefd. Maar het blijft moeilijk om voldoende babyvoeding in de winkels te krijgen. Volgens verkoopleider Niels Bontje van Nutritia... is dat begonnen na de gifschandalen in China. Het is eigenlijk ontstaan een paar jaar geleden... Toen was er een melamine-schandaal, toen zijn kindjes ziek geworden... en sindsdien is er heel veel wantrouwen in China... als het gaat om de producten die daar geproduceerd zijn. En is er vraag ontstaan naar producten uit landen als Nieuw-Zeeland... Nederland, Engeland, Duitsland. En daar hebben we last van, want daardoor zijn de schappen niet altijd gevuld. In veel winkels mag er daarom nog maar een beperkt aantal pakken melkpoeder worden gekocht. De producenten gaan nu snel aan tafel met supermarkten en drooghisterijen... om over verdere maatregelen te praten. ING heeft vandaag met succes de Amerikaanse verzekering zocht de voorjaar naar de beurs gebracht. Op Wall Street opende het aandeel licht onder de uitgiftekoers van 19,50 dollar. En na een half uur was er een winst van 1 De beursgang is de op één na grootste beursintroductie van dit jaar op Wall Street. ING kreeg in 2008 staatssteun en moet in ruil daarvoor onderdelen afstoten. En ook moest het bovenop de terugbetaling van de staatssteun van 10 miljard euro... een forse rente en boete betalen van bijna 5 miljard euro. In het provinciehuis in Haarlem zijn de stoffelijke resten overgedragen... van een Engelse soldaat die in 1799 is gesneuveld. Commissaris van de Koning Remkes overhandigde de kist... in een korte ceremonie aan de Britse ambassadeur. Die gaf de kist meteen door aan drie leden van de Coldstream Guards die speciaal daarvoor van Engeland naar Haarlem zijn gekomen. De Engelse soldaat sneuvelde in 1799 bij de landing van een Engels schip. Zijn skelet werd twee jaar geleden gevonden in de Duinen. Het regiment wil de gevallen kameraad alsnog met passende eer begraven... op het eigen kerkhof in Engeland. Nog een paar uur kunnen mensen in Amsterdam de nieuwe kerk bekijken... zoals die versierd was tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Rond deze tijd worden in de kerk de eerste inhuldigingsmedailles uitgereikt. Verslaggever Jeroen de Jager. Het wordt gedaan door premier Rutte en uh, burgemeester Van der Laan. Zeven mensen die die inhuldigingsmedaille uh, krijgen. En dat zijn dan mensen die een buitengewone prestatie hebben geleverd... afgelopen uh, dinsdag tijdens de inhuldiging. Ik heb net iemand gesproken, dat was een uh, militair. Zij zei, twee collega's van mij bijvoorbeeld. Dus twee militairen in ieder geval, die er eentje krijgen. Maar ook, uh, je moet denken aan ambulancepersoneel, dat soort mensen. En er komen er nog een heleboel meer die worden uitgereikt in de loop der tijd. De Nieuwe Kerk is nog tot tien uur vanavond open. Het weer dan nog bewolkt en in Limburg kans op een bui. Het is 12 graden in het noordwestelijk kustgebied en 16 tot 19 graden in het binnenland. Morgen geregeld zon, maar in het zuidoosten en oosten valt mogelijk een bui. Temperatuur morgen 15 tot 20 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van de Velde. Dankzij de meivakanties de avondspitsen minder druk bij elkaar 45 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Amsterdam en ook bij Rotterdam. Twee langere files pik ik eruit, dus die op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. En deels ook door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os. Tussen hetere en knooppunt Ewek ook 5 kilometer. Geachte heer Knappers van Knappers Metaal.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 PS, we geven u graag een voorproefje met het gratis boekje... Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Onmisbaar voor ondernemers en HR-professionals. Kijk op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Lucella Carasso. Het is bijna zeven minuten over vijf. De ECB verlaagt de belangrijkste rente voor de eurozone... naar de laagste rentestand ooit. Dat maakte president Draghi bekend. We decided to lower the interest rate of the eurosystem to 0,50%. Een half procent dus nog maar. Daar praat ik over met Karsten Brzeski, econoom voor ING Bank in Brussel. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Een historische rentestand dus. Uh, sinds 1999 hè, uh, heeft de rente niet zo laag gestaan. Wat, wat is de reden dat de ECB hiertoe uh, vandaag is overgegaan? Nou, gewoon het economisch herstel in de eurozone komt gewoon niet. Um, het duurt weer langer voordat de economie weer iets beter gaat. Dat geldt vooral voor de Zuid-Europese landen. En tegelijkertijd zien we dat ook de kernlanden... Nederland, Duitsland, ook, niet, uh, ook in de problemen zitten. En vandaar dacht de ECB, nou, we moeten iets doen. Het is een beetje een kalmeringspil. Maar we moeten toch een klein beetje proberen... weer steun aan de economie te geven. Ja, en doe je dat ook echt uh, daadwerkelijk? Want het is met een kwart procent verlaagd. Maakt dat nou echt verschil? Nee, dus dat is het groot probleem. Het is vooral symbolisch. Het is een kalmeringspil. Want uh, met de rente was al heel laag. Nu wordt ze nog een stuk lager. En het grootste probleem is gewoon um, dat de kredietverlening in Zuid-Europa niet op gang komt. Daar zijn gewoon de kredietrentes veel hoger dan de ECB-rente. En daar maakt gewoon ook dat kleine verschil nu waarschijnlijk niet zoveel uit. Nee, en, en bovendien die lagere rente, dat betekent ook wel weer lagere kosten voor de schulden voor de landen in het zuiden van Europa die in de problemen zitten. Terwijl er ...noordelijke landen dan misschien weer bang zijn dat het geld te goedkoop wordt gemaakt... ...en er geen prijs meer staat op hervormen en, en het eigenlijk uitnodigt tot gemakzucht. Nou, voor, voor, de, voor de landen zelf, voor de regeringen maakt dat niet zoveel uit. Dus hier gaat het echt om om te proberen de privésector een beetje op gang te krijgen. Um, maar daarvoor moet de ECB nog meer doen. Dat heeft ze ook vandaag aangekondigd. Dus de ECB gaat proberen in de komende weken met iets nieuws te komen. Uh, iets nieuws waardoor gewoon de kredietverlening aan de huishoudens... aan de bedrijven in Zuid-Europa weer op gang komt. Ja, dat las ik. Want uh, Draghi had het over een, een verpakte bedrijfslening... Uh, dan te gebruiken als onderpand voor leningen bij de ECB. En toen dacht ik, uh, zonder dat ik helemaal begreep wat hij bedoelde: uh oh oh, een, een verpakte lening. Daar hebben we niet zulke goede ervaringen mee. Dat, dat klopt. Um, dus, en ze zijn ook nog aan het studeren hoe ze dat kunnen doen. Waar gaat het in feite om dat gewoon op dit moment... Zuid-Europese banken niet zoveel krediet willen geven... aan, aan bedrijven in, in Zuid-Europa. Omdat het, gewoon het risico te hoog is. Nou, het gaat erover wie gaat dat risico van uh, ondernemerskredieten in Zuid-Europa... in zijn boeken pakken? Zijn dat de particuliere banken in Zuid-Europa? Is dat de ECB? Of zijn dat misschien toch de Europese regeringen... in de vorm van een Europese investeringsbank? Nou, daar, hier ga je nu een beetje met die hele... De aardappel, uh, niemand wil hem oppakken, de ECB wil niet meer risico hebben, misschien zijn het de regeringen. En hier moet in de komende weken een oplossing voor worden gevonden. Terwijl hadden we niet geleerd van die vorige crisis dat de risico's niet uh, al te veel bij banken moesten worden weggehaald? Uh, daar is, is het groot probleem. Dus, en dat is op dit moment het probleem in Zuid-Europa. Omdat banken daar natuurlijk gewoon niet meer zoveel risico willen en mogen nemen. Dus vandaar komen ook gewoon kredietverleningen aan het MKB gewoon niet op gang. Um, maar MKB's zijn gewoon heel belangrijk in heel Europa. Maar vooral in, in Zuid-Europa. En dat is nu een beetje de crux. Dus je moet iets doen met dat risico. Terwijl we een van de lessen zijn uit de, de crisis: dat gewoon het risico ook niet zo goed is. Nee, en en, en is, er, is er dan een goed samenspel, ik weet niet of u daar iets over kan zeggen... hoor, maar tussen ECB en regeringen... of werken allerlei maatregelen hier nou eigenlijk steeds verkeerd op elkaar in? Nee, ze werken niet verkeerd op elkaar in. Op dit moment zit iedereen toch een beetje in het duisternis. Want het probleem is duidelijk. Maar de oplossing voor het probleem is helaas niet duidelijk. En dat, ook de slimste mensen die in Frankfurt zitten... of waar dan ook, weten het niet. Dus dat betekent gewoon, er is waarschijnlijk geen wonderpil. Vandaar doen we het op de, dit moment met tussendoortjes met het, en kalmeringspil. Ja, ik word niet echt gekalmeerd door dit verhaal. Maar goed, die, die spaarrente. Want dat interesseert natuurlijk ook een hoop mensen. Hè? Die zie je steeds verder omlaag gaan bij veel. Banken. Nu deze rente omlaag gaat, gaat de spaarrente dan ook verder omlaag, denkt u? Um, dat, dat, dat gaat niet automatisch. Natuurlijk zeg voor, de, voor, de, voor de spaarrente zijn er ook andere dingen bepalend. Dan heb je ook vaak een eenjaars- of tweejaarsrente die, die daarvoor bepalend is. Um, dus in het al, algemeen gesproken is natuurlijk de kans er dat er gewoon sommige banken zijn die dat doorgeven. Maar er is geen gegeven dat het automatisch gebeurt. Want hoe lang denkt u dat dat er nodig is om, om, om een volgende stap te zetten bij de ECB? Nou, dat was het interessante vandaag ook van meneer Draghi... want die, die zei dat ze gewoon onbeperkte liquiditeit aan de bankensector... tot juli 2014 tot beschikking zullen stellen. Nou, dat is gewoon 14 maanden. Zolang hebben ze nog nooit iets beloofd. Dat betekent dat de ECB er zelf van uitgaat... dat het monetair beleid dus heel ruim moet blijven. Dus de rente zal heel laag blijven. De liquiditeit zal ruim blijven. Dus ik denk dat we toch nog een lange tijd te maken hebben... met deze noodsituatie. Ja, en wat doet dat met de inflatie, ondertussen? Dus... Nou, op dit moment is er helemaal niks. Uh, de laatste inflatiecijfer voor de eurozone is gezakt tot uh, 1,2 procent. Nou, dat is gewoon echt bijna, bijna niks. Op dit moment is gewoon inflatie echt niet uh, de grootste zorg voor Europa. De, de grootste zorg is op dit moment dat er geen groei is... en dat er heel hoge werkloosheid in heel veel landen is. Goed, Karsten Brzeski en de ECB studeert dus net als uh, overheden, banken en uh, investeringsmaatschappijen... op een uh, oplossing die niet al te veel pijn doet bij iedereen. Karsten Brzeski, dank, van de IRG Bank in Brussel. Graag gedaan. Dan komen wij terug op het verhaal van ziektekostenverzekeraar CZ. De verzekeraar onderzoekt het declaratiegedrag van bureaus... die kinderen met ernstige dyslexie behandelen. Verschillende bureaus blijken kinderen langer te behandelen dan is afgesproken... en ze declareren daardoor dus te veel. We gaan eens kijken wat er nu gebeurt bij zo'n bureau dat met kinderen werkt. Praktijk van waterschoot in Breda. Dus dit is de tekst die hij voorbereid heeft en hier hebben we woordjes. woordjes. En wat is het probleem? Bij uh, nederlaag bijvoorbeeld. Nederland zeg ik dan bijvoorbeeld. Bij uh, voordelen zeg ik dan bijvoorbeeld uh, voortdragen of zo. Dat nee. soort dingetjes. Nou, Martijn doet zijn best en hij is uh, niet alleen met uh, niet zo goed kunnen lezen... Meneer Van Waterschoot, u probeert ze bij te brengen om dat wel te doen. Om hoeveel kinderen gaat het eigenlijk? Is dat een grote groep? In principe gaat het om, om 3,4 procent van de totaalbevolking. Bevol waarbij sprake zou zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon ongeveer ja, gemiddeld één kind per klas. Dus het is een aardige markt, zeggen we dan? Uh, als je het zo ziet, uh, ja, zou je dat kunnen stellen, ja. Nou zijn er een aantal van die uh, hulporganisaties die overschrijden... Hoe komt dat, denkt u? Uh, Eén uh, argument of één aspect zou kunnen zijn... dat men dus uh, te veel aan tijd declareert per jaar. Er is vastgesteld wetenschappelijk dat je aan 60-60's genoeg moet hebben. Als het dan niet gelukt is, vergeet het maar. Nou, dan kan je toch zeggen van 60-60's en that's it. Nou ja, het probleem met de DBC's is dat er een bepaalde prikkel in zit... om uh, dus bepaalde grenzen over te gaan. Laat we het zo zeggen, als je dus in één jaar 2900 minuten declareert... en daar de DBC op afsluit... dan krijg je zeg maar 2000 euro minder... dan wanneer je net die 3000 minuten over, grenzen overgaat. Bijvoorbeeld 3100 minuten. Dus ja, het is gewoon even dus, uh, de discipline hebben om jezelf te begrenzen wat het betreft uh, dat declareren. Ja, en, maar dat, dat is toch een oplichting? Of? Uh, nee, het is geen oplichting. Het uh, systeem staat er toe uh, dat dit kan. En uh, dus wat dat betreft zullen we dus in het DBC-systeem iets aan moeten passen... dat bijvoorbeeld in één jaar niet meer dan 3.000 minuten of 3.100 minuten te declareren zijn. Nou is het uh, kwaliteitsinstituut dyslexie bezig met een onderzoek. En die zeggen, uh, wij gaan dat eens in de gaten houden wie dat allemaal zijn. En wie er over de schreef gaat, die wordt gewaardeerd. Vindt u dat terecht? In ieder geval zal het zo moeten zijn dat mensen die het protocol uh, dyslexie hebben gevolgd... en ook uh, het, uh, de regels van het DBC-systeem, die kunnen niet gewaieerd worden. Dat moeten we niet doen. Maar die bewust uh, on en onterecht... Uh, behandelingen eraan hebben toegevoegd die ze die hebben uitgevoerd. Daar zal toch zeg maar uh, dus uh, uh, uh, iets mee gedaan moeten worden. Hiermee loopt het Rijksmuseum aantrekkelijk te zijn. Hoopt. <lacht> het is inderdaad grappig. Je leest uitstekend ja. en dan ineens komt er een heel ander woord. Ja, dat is uh, bij kleine woorden zoals een, de en het heb ik dat vaker. Dan zeg ik bijvoorbeeld het schilderij, zeg ik de schilderijen bijvoorbeeld. Maar het komt helemaal goed zo te horen. Ja, het komt. Het gaat wel steeds beter, ja. Dus Martijn, het gaat steeds beter met lezen. Trudy van Rijswijk sprak met hem. Ja, wat uh, vertraging rondom Amsterdam en Rotterdam. Jolanda van der Velden. Dat klopt, Lucelle. En er is uh, nu wat uh, ja, bijgekomen. afsluiting van de A15. Rotterdam in de richting Europoort. Bij het knooppunt Benelux is de hoofdrijbaan dicht na een aanreding. Vanaf Pernist tot aan knooppunt Benelux staat 2 kilometer. Nadere bijzonderheden heb ik nog niet. En van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 7 kilometer. Dat is eigenlijk gebruikelijk in de avondspits van zo'n lange file. Een uh, busje met pech die blokkeert op de N44 Den Haag richting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 Een groep mensen die zich uh, heeft ingespannen voor uh, afgelopen koninginnendag in Amsterdam. Die groep heeft zich verzameld in de nieuwe kerk omdat ze een medaille krijgen uitgereikt. Een echte inhuldigingsmedaille. Jeroen de Jager is daarbij. Jeroen, uh, en de burgemeester is daar te horen? Ja, die is nu aan het praten, dus ik kan niet heel hard door hem heen gaan praten. Misschien heel even een stukje meeluisteren. Er is nu een aantal groepen personen aan het uh, langslopen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd afgelopen dinsdag. Er is veel te veel. Te complimenteren en dat heeft eigenlijk geen zin. Jullie staan te wachten op Mark Rutte, die daar nog iets over gaat zeggen ten aanzien van enkele voorbeeldfiguren. Premier die gaat zo meteen ook wat zeggen. Ondertussen loop ik even naar Hans van Houwelingen. Zullen je zeggen, wie is Hans van Houwelingen? Um, Hans van, omdat ik nog niet weet wie die inhuldigingsmedailles gaan krijgen, uh, uh, heb ik wel ontdekt dat Hans van Houwelingen de ontwerper is van de inhuldigingsmedaille. Um, hoe ziet hij eruit? de voorzijde is het een portret van de koning... en aan de achterzijde staat zijn monogram met een kroon... en de tekst uh, Willem-Alexander, koning der Nederlanden, 30 april 2013. Is dit dan de eerste munt eigenlijk waarop de koning in zijn eentje te zien is? Nou, het is helemaal geen munt, het is een medaille. Ja, een medaille, maar goed, een soort van ja, munt. Nou, Het is toch heel wezenlijk iets anders, met een munt betaald. Wat is het de verschil tussen een munt en een medaille? Vertel. Een, een, een medaille verdien je uh, als de, uh, de kanselarij in dit geval uh, dat uh, toekent. En de munt, uh, daar betaal je mee. Staat de koning er trouwens aan vast of, op, op, of aan profiel? Aan profiel. En is hij zilverkleurig of goudkleur? Ja, hij is zelfs helemaal van zilver. Hij is helemaal van zilver. Ja. Het is echt zilver. Ja. Het is echt zilver, ja. Het is wat waard. is zeker wat waard. Meer waard dan een euro. Ja, dat is zeker. Ja, dat is... En dat is het is eigenlijk nog wel interessanter dan een, uh, een munt. Nou, het is, het, is, het is een militaire onderscheiding. En, en uh, dat heeft dus helemaal niets met munten te maken. Nee, het is een onderscheiding ook die je krijgt op voordracht... bij Koninklijk Besluit, uh, lees ik in de informatie. Uh, instanties kunnen mensen gaan aandragen de komende tijd. Vandaag worden de eerste acht mensen uh, ja, bij ceremonie... Uh, die wordt die munt toegekend. Of, uh, en uh, oh, Wat zeg ik nou? De medaille wordt uitgereikt. De medaille, de medaille die wordt uitgereikt. Uh, die wordt De komend, komende tijd wordt die uh, door een, aan een heleboel andere mensen gegeven, begrijp ik. Ja, ik heb begrepen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken daar een beleid voor heeft. Hoe dat werkt, weet ik niet. Maar de mensen die uh, uh, een medaille toekomen, die krijgen er eentje. Ja, en waar let u op bij het ontwerpen van zo'n medaille? Nou, natuurlijk is het uh, heel spannend om een, een manier te vinden om de koning te representeren. Want daar let ik natuurlijk op. En hoe doe je dat? Let je op, want u heeft bijvoorbeeld ook uh, de medaille gemaakt die uh, bij hun huwelijk is uitgegeven. Ja, ik heb de huwelijksmedaille gemaakt en die was, zo werd gezegd, goed bevallen. En ik kreeg dus ook uh, de opdracht uh, om een medaille in de geest van de huwelijks medaille te maken. Dus er is verwantschap zeg maar tussen die twee. Uh, straks uh, gaan we dus praten met uh, de ontvangers van, uh, van deze medaille. En niet met allemaal, want het zijn er acht, maar we gaan er in ieder geval één of twee uitkiezen uh, die een mooi verhaal hebben over hun bijdrage aan die inhuldigingsplechtigheid. Oké, okay, geen munt hè Jeroen, nu weet je het. Medaille, excuus. <laughs> nee, prima, Jeroen de Jager was dat vanuit Amsterdam. Er dreigt uh, een tekort aan babyvoeding, omdat veel Chinezen in Nederlandse supermarkten en uh, bij drogisterijen die melk kopen om het vervolgens op te sturen naar China. Veel winkels hebben inmiddels een maximum gesteld, uh, bijvoorbeeld één of twee pakken per klant, niet meer. Jeroen Schutteijzer ziet bij een uh, filiaal van het Kruidvat hoe een klant wordt teruggevloten. Mag er maar maximum één per klant, hè? Oh ja, ja. Mag er maar oh, eentje? Eentje. Oké, dag. Nou, zo ja. gaat dat dan. Kees Buur, inkoopdirecteur. Is de bevoorrading zo slecht? Nee hoor, de vraag is heel erg groot. En uh, vandaar dat de schap leeg is. Maar een half uur geleden was het schap nog vol. En dat wordt allemaal meegegaaid. Uh, heel veel mensen kopen dat die, uh, die dat niet gebruiken voor hun baby die ze hier hebben, uh, denken wij. Men, uh, ja, men exporteert of stuurt dat en verkoopt dat in, uh, in Aziatische landen. Uh, waar er veel vraag is naar Nederlandse babyvoeding. Sinds wanneer uh, stijgt die verkoop zo explosief? Nou, we zien al een, uh, een groot aantal maanden uh, dat er een verhoogde vraag is... naar, uh, naar dit soort uh, merken zuigelingenvoeding. Maar we zien het de laatste weken, neemt het weer heel erg toe. En onze fabrikanten kunnen eigenlijk de vraag niet aan. En dat vinden we heel erg jammer. Dat onze klanten die dat voor eigen gebruik uh, kopen bij ons, ja dat die dat, uh, dat die dat niet kunnen. Want wanneer is dit vak nou weer vol? Uh, ik hoop dat het uh, morgen vol is, maar wij zijn afhankelijk van onze fabrikanten... Uh, die ook weer in ons uh, dc moeten leveren. Uh, dus ik, ik hoop morgen, maar het kan ook overmorgen zijn. Wat heeft u gezien? Kwamen er uh, mensen binnen die... Uh acht van die bussen mee wilde nemen? Nou, toen net was er een half uur geleden kwam hier een klant... en die wilde drie pakken uit het vak pakken. Dus uh, ik heb hem keurig uh, met mijn vinger aangetoond... dat het maar één pak uh, vandaag is uh, en niet meer. Dus hij ging met één pak uh, de deur uit. En we proberen geen discussie te hebben. Maar als een klant begint te praten... Ja, dan moeten we ook gewoon een keurig antwoord geven. En dat ons, uh, onze medewerkers doen dat gelukkig. Wat voor trucjes worden er nou uitgehaald? Nou, mensen worden natuurlijk steeds inventiever om uh, aanzuigelingenvoeding te kopen. Dus uh, wat er ook denk ik gebeurt is dat uh, mensen elkaar bellen van uh, in het Alexandrium, daar staat het vak nog vol, dus daar kunt u heen. Dat soort dingen gebeuren gewoon. Er wordt gewoon geld aan verdiend. Hoezo geld aan verdiend? Nou, ik denk dat het, een, dat het interessant is voor dit soort mensen om dit soort pakken hier in Nederland te kopen... en dan helemaal per, pak, per post op te sturen naar Azië. Ik denk dat je dat doet omdat er, dat je er geld aan kan verdienen. Dus die mensen hebben zelf gewoon geen baby, maar die treden op als een soort handelaar? Wij denken dat dat uh, inderdaad gebeurt, ja. Wat zegt u nou? Deze zijn vaak niet in het schap te vinden. En deze heb ik toch echt nodig voor mijn kleine. Ik ben blij dat ik de laatste heb. Ik ben al meerdere de winkels geweest, dus... En zo contact met Jan Homme, de baas van ING, over de beursgang van de Amerikaanse verzekeringsdochter. Hij is erbij in New York.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 for girls, this ain't a love song. Dag meneer Homme, topman van de ING. Goedemiddag. Ja, dat was u, hè, die dat deed, die gong vandaag. Nou, ik stond erbij. Oh, u stond erbij. U ramde er nu niet zelf op? Uh, ik vond dat uh, de nieuwe CEO dat moest doen. Ah, oké. Okay. En, en hoe was het om daarbij te zijn? Want u stond wel op dat beursbalkon. Ja, dat is natuurlijk altijd een leuk feest hè, om daarbij te staan. Dan is er een hoop enthousiasme in de zaal. En er zit wat spanning in, want de eerste trade die moet dan nog gedaan worden. En dan zit je met spanning te kijken wat eruit gaat komen. Dus dat ja, was wel een leuk moment. En u was daar vanwege die Amerikaanse verzekeringsdochter... die naar de beurs is gebracht. Wat, wat heeft dat inmiddels opgeleverd? Nou, die beursgang heeft een bedrag opgeleverd van bijna 1,3 miljard dollar waarvan 600 miljoen naar uh, het Amerikaanse bedrijf gaat om het uh, kapitaal te versterken. 700 miljoen dollar komt naar ING en dat gaan wij gebruiken om onze schuldpositie terug te brengen. En het aandeel, viel dat nou mee of tegen voor u? Nou, een uh, beursgang is altijd, een, uh, zeker in het begin, altijd even kijken wat, uh, wat er gebeurt. En er is altijd heel wat volatiliteit in het begin, dat was hier ook... Uh, maar na ongeveer anderhalf uur uh, zag je toch dat het ging stabiliseren... en liep de koers geleidelijk aan op. En ik, toen ik net wegging was het bijna 2% omhoog. Ja, want wat, wat wilde u ergens tussen de 21 en 24 euro, klopt dat? Nou, kijk, wat je doet met een beursgang... dan komen de banken die je gaan begeleiden bij elkaar... en die gaan kijken wat zij denken dat het waard zal zijn. En die gaan daar schattingen mee maken... en die brengen dan hun analisten in het hele spel... Alles bij elkaar kun je zeggen, er worden allerlei berekeningen gemaakt... er worden vergelijkingen gemaakt met andere bedrijven, wat die waard zouden zijn. En dan komt daar een waardering uit. Uh, nou, die waardering die wordt dan getest voordat je naar de beurs toe gaat bij investeerders. En eigenlijk weet je dan pas wat de echte waardering zal zijn. En dat laatste proces is in, in de laatste paar dagen plaatsgevonden... En ik heb zelf naar het boek gekeken wat dus opgebouwd is door die banken. En ik denk dat wij de juiste keus gemaakt hebben door net iets beneden die grens te gaan zetten. En hopelijk daarmee een makkelijke introductie en geleidelijk aan die koers te kunnen zien oplopen. Nou, en, en die opbrengst, gaat die dan uh, naar het aflossen van de staatssteun? Nou kijk, geld is geld. Uh, wij moeten de staat terugbetalen nog. En we hebben al een groot gedeelte terugbetaald. want. We hebben eigenlijk al 10 miljard terugbetaald. Uh, maar goed, er moet deel... nog meer betaald worden, toch? Zeker. En daar zijn we ook druk mee doende. En ik wil het ook heel snel proberen te doen. Maar geld is geld. En of ik het nou hier terugbetaal... of dadelijk uh, dat geld gebruik voor de staat... uiteindelijk komt het in een grote pot terecht. En... Wij moeten zowel schuld aan de holding hè, in de groep terugbetalen... als schuld aan de staat terugbetalen En dat doen we beide. Ja, en het, het, het moest eigenlijk ook een beetje van Brussel, hè? onderdeel van de afslanking van, van de banken en verzekeraar. Het moet kleiner worden van Brussel. Welk gevoel brengt zo'n beursgang dan mee als topman? Ja, Kijk, euh, ik kan heel vervelend doen en heel zielig gaan zitten doen van het is allemaal jammer... Maar het feit ligt dat we dit moeten doen en we gaan er het beste van maken, dat hebben we gedaan. Dus gevoel wordt da uitgeschakeld dan? Nou, we, we gaan werken naar dat moment en we gaan proberen daar een goed gevoel bij te krijgen bij het feit dat we dat goed doen. En ik denk als ik kijk hier naar de organisatie, wat ze gedaan hebben, hoe dat, dat geleid is, uh, hoe dat het uiteindelijk tot stand is gekomen, dat mensen hier vandaag zeer enthousiast waren dat dit succesvol is afgerond, althans dit gedeelte. En ondertussen werd in Europa, en heeft u vast meegekregen... aangekondigd dat de rente hier uh, in de eurozone wordt verlaagd, historisch laag. Uh, ja. De hoop is dat banken nu wat makkelijker krediet aan bedrijven gaan verstrekken. Maakt dat voor uw bank nog iets uit, die renteverlaging? Nou, de renteverlaging is een, aan de ene kant een teken dat het, dat het niet goed gaat. En dat, dat de economie in de problemen zit. Uh, anders zou de rente niet verlaagd worden. Dus dat is geen goede zaak. En dat betekent dus dat bedrijven toch problemen hebben met, met hun bedrijfsvoering. En daar heeft ook een bank problemen mee. Ja, maar, maar gaan banken, want dat is ook het idee natuurlijk erachter. Dat banken iets makkelijker krediet kunnen verlenen. Gaat dat ook gelden voor de, voor de ING? Nou, als, als de rente goedkoper gaat worden, wordt het weer aantrekkelijk om te gaan investeren. En ik denk dat we dat hopen te bereiken. Dat bedrijven weer gaan investeren. Dat, dat burgers weer gaan kopen. En het gevoel krijgen van, nou, nu zit ik echt op een laag punt. Uh, dit is aantrekkelijk. Uh, en dan kan die economie weer gaan starten. Wij zitten met het probleem, ook nog bij ING... dat wij dus uh, heel veel kapitaal moeten genereren... om het te kunnen terugbetalen. Onder andere aan de staat. En uh, ik zou best veel liever leningen willen maken... maar die terugbetaling van uh, die grote premie aan de staat... is natuurlijk wel heel belangrijk dat we die eerst doen. En, en kapitaal kan ik maar één keer krijgen... Dus als ik dat kapitaal kwijt ben, dan kun je daarvoor geen leningen doen. Goed, nou met de beursgang in ieder geval weer wat uh, geld in de pot, zogezegd. Uh, Jan Homme vanuit New York, dank voor uw reactie. En een fijne Heel dag graag. nog. Dag. Dank u wel. Dit is Radio 1. Iets over half zes. Het NOS Journaal krijgt u van Dick Terhark. De politie in Oost-Brabant doet onderzoek naar de fonds van een lijk in Waalre. Het werd rond half vier vanmiddag gevonden in een geparkeerde auto. vermoedelijk een verband met een schietpartij in februari. Toen werd advocaat Marcel S. uit Waalre beschoten... toen hij in de buurt van zijn woning in een auto zat. Een paar dagen later werd bij zijn kantoor in het centrum van Waalre brand gesticht. Advocaat Marcel S. is verdachte in een onderzoek... naar faillissementsfraude en valsheid in geschriften. De politie onderzoekt nu zijn tuin. Ziektekostenverzekeraar CZ doet onderzoek naar het declaratiegedrag van de bureaus die kinderen met ernstige dyslexie behandelen. Verschillende bureaus blijken kinderen, kinderen langer te behandelen dan het afgesproken maximum van 60 sessies. Meer behandelingen aanbieden heeft volgens wetenschappers weinig zin. Dan is bij ernstige dyslexische kinderen de grens bereikt van het lees- en spanningsniveau. Volgens CZ gaan door de extra behandelingen vele miljoenen verloren. De gemeente Amsterdam betaalt de rekening van 15.000 euro voor een afgelaste vuurwerkshow op Koninginnedag. De vuurwerkshow boven de slotenplassen in Nieuw-West werd op het laatste moment geschrapt. De Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming vreesde dat het vuurwerk broedende vogels zou verstoren... en deden hun klacht bij, de, bij het ministerie van Economische Zaken. En dat verbood de vuurwerkshow. En een man in Groningen is bijna een half jaar lang miljonair geweest... zonder dat hij dat zelf doorhad. De Groninger ontdekte pas deze week dat hij de jackpot had gewonnen... van ruim 2 miljoen euro in de staatsloterij. Hij had in december een lot gekocht in een supermarkt... omdat niemand zich meldde voor de miljoenenprijs... begon de staatsloterij een zoektocht... Via Groningse media werden mensen opgeroepen om hun staatslot te controleren. En naar aanleiding van die oproep besloot de man tussen zijn papieren te kijken. Tot zijn verbazing volt hij het winnende los. En inmiddels is er ruim 2 miljoen euro op zijn rekening gestort. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht krijgt u van Marco Verhoef. En de wolken die nog her en her boven Nederland rond waren, lossen voor een deel op. Niet overal. En in het zuidoosten zou later vanavond of vannacht misschien zelfs een enkel buitje kunnen vallen. Dat is dan een afwaaier, zoals we dat noemen, van buien die nu in Frankrijk rondtrekken. Nou, morgen hebben we dan te maken met wisselend bewolkt weer. Maar de zon doet zeker mee. Meest in de kustprovincies in het binnenland ontstaan wat makkelijker stapelwolken. En in het binnenland kan ook een enkele bui vallen. De kans daarop is het grootst in het oosten en zuidoosten van het land. En na een nacht met minima tussen 4 en 9 graden wordt het morgen 16 tot 19 graden. Staat niet heel veel wind. Zaterdag iets meer bewolking en een iets grotere buienkans. Maar daarna is de lente volop terug met veel zon. Het blijft droog en volgende week gaat de temperatuur omhoog naar 20 graden. Verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Met 80 kilometer files is toch minder druk dan gebruikelijk. Heeft te maken met de meivakantie in Nederland. Een paar files vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A15 Rotterdam richting Europort. De weg is nu dicht bij knopen Benelux, althans de hoofdrijbaan. Ook de vangrail is daar beschadigd. Verkeer kan alleen omrijden via de parallelbaan. Tussen de knopen de Vaanplein en Benelux staat nu 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knopen Driddenkerk en het rechter 0, 6 kilometer. Bij het rechter 0 is de linker reisrook dicht, daar staat een kapotte auto. Hetzelfde geldt voor de N44 Den Haag richting Wassenaar. Bij Wassenaar 4 kilometer, ook daar is één rijstrook dicht. U luistert ook het komend uur naar het NOS Radio 1 journaal. Museum De Fundatie in Zwolle en het Rijksmuseum Twente in Enschede slaan de handen in één. Ze komen in 2015 met een dubbel tentoonstelling over de Britse schilder William Turner. Arnoud Odding is directeur van het Rijksmuseum Twente in Enschede en Ralf Keuning is directeur van de fundatie in Zwolle. Beide goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Carrasso. Meneer Keuning, goedemiddag. ja, goedemiddag. Meneer Keuning, uh, een dubbel tentoonstelling. Betekent dat ook echt op twee locaties? Ja, op twee locaties tegelijkertijd uh, één tentoonstelling, één boek. Hè, maar. Uh gesplitst in twee hele mooie delen. Even heen en weer reizen, dat wel. Ja, absoluut, maar dat is... Uh... Dat is geen straf door Overijssel. En, en hoe is dit uh, idee tot stand gekomen? Waar begon het mee? Uh, we, we hebben een, een tijd geleden, dat praten we 2010... Uh, hebben we al gepraat over een mooi samenwerkingsprogramma... Rijks, uh, Rijksmuseum Twente uh, Museum met Fundatie. Onze collecties lijken op elkaar. We hebben dezelfde internationale kijkrichting. Uh, daar kwam toen in eerste instantie een verhaal... Canova-Torwaldsen uh, uit. De twee grote neoclassicistische beeldhouwers. Dat lukte toen niet. We kregen de bruikleden... En er waren andere plannen bij de bruikleengevers En uh, toen dook Turner al een beetje op als een alternatief daarvoor. En nou, dat is nu uh, heel veel nieuw leven ingeblazen. Ja, en Arnoud Odding, ik voorzie dan wel een, uh, een beetje een strijd over de topstukken van Turner. Of, of hoe gaan jullie dat voorkomen? Nou, ik ben er absoluut niet uh, bang voor. Uh, Turne heeft zo, zo ongelooflijk rijk, uh, die heeft zulke prachtige schilderijen gemaakt. Uh, we gaan het thematisch gaan wat inrichten. En ik denk uh, dat we, uh, als we die uh, twee tentoonstellingen uh, samengesteld hebben... dat we tot de conclusie komen dat het uh, twee hele afgewogen tentoonstellingen zullen zijn. En een thematisch indelen, waar, uh, welke thema's worden er dan uitgekozen? Ja, we zijn uh, heel sterk uh, aan het kijken naar uh, ja, uh, aan de ene kant uh, zeg maar hele uh, ja, voor de hand liggende thema's, zou je bijna zeggen. Uh, stoom, water, uh, lichtval. Dat zijn uh, ja, uh, zaken die bij Turner heel duidelijk uh, spelen. Uh, aan de andere kant uh, zijn we ook aan het kijken naar uh, allerlei thema's uh, die uh, bij uh, Turner zelf uh, uh, belangrijk waren. Hij heeft zijn... Over uh, heeft hij ook ingedeeld in allerlei uh, ja, wat meer inhoudelijke thema's. Dus we willen een soort van combinatie van uh, thema's gaan bedenken. En dan gaan we ook kijken hoe we dat kunnen combineren met uh, werken um, uh, waar hij naar heeft, uh, heeft gekeken. Hij is bijvoorbeeld is hij naar het geweest. En daar heeft hij zich echt ook door laten uh, inspireren... door uh, allerlei kunstenaars die hier bijvoorbeeld in Frankrijk werkten. Want waar... Europese kunstenaars. Want waar moeten de doeken allemaal vandaan komen? Is dat al in, in kaart gebracht? Uh, uh, daar zijn we heel druk mee. Meneer Keuning? We, we, we, we, uh, we zitten nu nog in een... In een denkstadium en uh, het, het, het grote nieuws is eigenlijk dat en de belangrijkste Turner bezitter nee, namelijk Tate Britain ons idee heeft omarmd en, en meewerkt. Uh, we gaan in de maand juni gaan we met onze collega's in Londen gaan we aan tafel en gaan we de thema specificeren en gaan we ook heel erg goed kijken naar niet alleen de werken van Turner maar juist ook uh, de werken van uh, de mensen die hem voorgingen en de schilders die na hem kwamen om dan een heel erg gespannende mix ...te gaan krijgen tussen ja, eeuwen uh, kunst. Dus het wordt niet alleen maar Turner? Nee, nee, nee, nee, nee zeker niet. Kijk, het uh, uitgangspunt is zo'n 30 schilderijen van Turner... Die we heel precies moeten gaan uitkiezen een reeks van die thematische blokken. Hè? Moet u denken aan drama, ideale snelheid, licht, geweld. Uh, hij heeft zelf ook in zijn landschappen onderscheiden. Hij heeft berglandschappen, historische landschappen, pastorale landschappen. Uh, dus we gaan die blokken gaan we samenstellen en, en daar hangen we dan dingen omheen. Hè? Arnoud noemde al Rembrandt, hè, waar hij naar heeft gekeken, maar heeft. Uh, de, de, de, u, u moet ook denken aan Leonardo da Vinci, aan El Greco uh, als voorgangers. De dus, dus die moeten ook binnengehaald worden voor die, die tentoonstelling? Moeten, ja, die moeten binnengehaald worden. Hè. En, en de, de, de navolgers van Turner zijn eh, ook allemaal grote namen. Hè. Van Gogh, Kandinsky, eh, Hockney, Mondriaan. Eh, dus wij gaan, eh, wij gaan de wereld over straks om een, een precies de werken te zoeken die we nodig hebben. Ja, een hoog ambitieniveau, meneer, meneer Odding. En in hoeverre staat de financiële crisis nou aan de basis van zo'n samenwerking? Nou, ik geloof niet dat de financiële crisis aan de basis staat. Wat je ziet is dat uh, musea op een uh, goede manier naar buiten aan het kijken zijn... en uh, gaan kijken van ja, hoe kunnen wij elkaar versterken? Uh, als je nu bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, Turner... dan zie je dat het uh, Museum de Fundatie een prachtig schilderij van Turner... in de eigen collectie heeft. Uh, wij hadden goede contacten met uh, de Tate uh, Britain uh, naar aanleiding van de tentoonstelling die we vorig jaar met hen hadden. En uh, ja, als je nou met elkaar in gesprek bent... om te gaan kijken hoe je elkaar ook kunt gaan... Uh, Versterken, dan komt er uh, uiteindelijk zo'n mooi tentoonstelling als deze uitvoert. Vast een uh, mooi arrangement ook bij te bedenken, hè? met een lunch of zo ergens tussen, uh, tussen Twente en uh, of tussen Zwolle en Enschede. Ja, hele mooie arrangementen kun je erbij bedenken. Ik kan me ook voorstellen dat we met de NS nog eens contact zullen gaan opnemen. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om hier iets, iets heel moois van te maken. Een dagje uit daar in Overijssel. Arnoud Odding, dank van het Rijksmuseum Twente in Enschede. En Ralf Keuning, ook dank van de fundatie. Ja, Zeker, dank. Goedemiddag. Graag gedaan hoor. Dit is tot half 7, het NOS Radio 1 journaal. De Shisha sigaret, dat is een nep sigaret die zeer in trek is bij jongeren. Er komt alleen maar waterdamp uit, er zit geen teer in, geen nicotine. Toch maken sommige ouders en de GGD zich zorgen. Want zo zeggen ze, het is de eerste stap naar echt roken. De nepsigaretten worden verkocht bij tabakswinkels, zoals bijvoorbeeld deze in Den Bosch. Het is gebaseerd op de waterpijp. Dat betekent dat je de fruitsmaakjes hebt die je ook op de water, bij de waterpijp hebt om te proeven. Het is ook allemaal op natuurlijke basis, dat wel. Het is een elektrische sigaret, zonder nicotine, zonder teer. En ze staan hier op de toonbank en ik zie allerlei verschillende kleurtjes. Rood, blauw, paars, oranje. Je hebt ze in een doosje bij elkaar. Aardbei, perzik, druif, appel en bosbessen. En wie kopen ze nou vooral? Ja, het, het schijnt een hype te zijn onder kinderen, maar die krijgen wij hier gelukkig niet in de winkel. Wij hebben ook als beleid dat wij het niet onder de 16 doen. Wat, wat vind je zelf als je het zo uh, ziet, het product? Ja, ik heb het zelf ook geproefd. Ik vind het best wel lekker. <laughs> het, is best, uh, ja, het, het is niet te heftig. Dus ik vind het, het is een heel leuk idee. Nou, laten we dan toch maar een doosje kopen en dan de ja. proef op de som uh, nemen. Okay. Een doosje van, dat zijn verschillende smaken bij elkaar. Dus alle vijf, alle vijf de smaken in een klein stukje voor 300 puffjes. Ja. En dan ben je 39,95 euro kwijt. Klopt, heeft u er één e gratis, want los zijn ze 9,95. In een uh, gekke bui heb ik hier eens een keer uh, waterpijp gerookt, een week of twee geleden. Dus ik ga daar nou eens even naar terug, want ze vergelijken het met een waterpijp. Nou, het ziet er wel anders uit, hè? Ja, inderdaad, ja. Het is uh, meer een nep sigaret genoemd. We gaan even kijken hoe het... Uh, Wilt u een proef? Je mag kiezen ja. welke smaken. Uh, aardbei, appel? Uh, appel even proeven. Dat is groen volgens mij. Ja. Het, het puntje van de sigaret, zeg maar, die brand, Die wordt een beetje blauw. Ja, ja inderdaad. Ja, het, het smaak is uh, ten eerste wat anders. En uh, ja, het is, uh, dit is echt zo'n hele kleine... Uh, en een waterpijp is uh, veel groter en uh, lijkt me wel uh, handiger. Je hebt eigenlijk maar niks in je handen. Nee, nee inderdaad. Ja. Het is uh, net een sigaret. Ja, ik weet niet. Het smaakt naar bosbes of zo. Ik okay. wil jij ook een keer. Ja, ik vind het ook gewoon een bosbest maken. Maar wij... vind je het prettig. Kan je je voorstellen dat je dat leuk vindt om te doen? Nee. Nee? Nee. nee. nee. Ik, zou, ik vind er niet zoveel aan. Nee, eigenlijk. eigenlijk. Moeder stond er heel aardwaanend bij te kijken wat, wat denkt u als u het zo ziet? Dat is gewoon zo'n instapding. Zo'n beetje cola met rum en dan zoiets. Nou ja, nee. Het ziet er veel leuk uit. Maar van kwaad tot erger, denkt u dan? Ja, dat denk ja? ik. Ja. Doosjes, heel leuk. Lijkt lijkt net stiften. Leuk. Waarom vind je er leuk aan? De kleurtjes. Ik vind het wel leuk, alleen ik doe het niet. Blauw is bosbessen, heeft hij. Blueberry. Nou, maar, nee. Dat is niet mijn ding. Nee. Mag, mag je dochter ook eentje? Nee. wil Wil, wil zelfs niet proberen? Nee, dus ik wil niet. Roken. Nou. Probeer jij het even? Nee, je moet iets, iets meer zuigen. Grappig. Grappig? Grappig. Ja, ja zeg maar grappig. Maar u als ouder zegt u van nou, ik zou er geen bezwaar tegen hebben als... Uh... Nee, ik zou, ik zou het niet fijn vinden. Gewoon het idee dat het uh, qua roken is. Maar het zal niet zo kwaad kunnen neem ik aan. Dus het kan geen kwaad, zegt u. Denk maar ik, ik zou denk het he? eigenlijk toch liever niet hebben. Ja, ja. goed idee. Reactie van een ouder. U hoort een verslag van Theo Verbrugge. Avondspits, Spitsje, Jolande van der Velden. Zeker Spitsje. Met 75 kilometer is het echt minder druk dan gebruikelijk op een donderdagavond. Wel een paar dingen die opvallen. Uh, de A15 Rotterdam richting Europoort is nog dicht bij knopend Benelux... althans de hoofdrijbaan na een aanrijding. Verkeer moet daar via de parallelbaan langs. Vanaf knopend Vaanplein 5 kilometer. Daar lagen glasplaten op een auto... en die zijn nu op de weg terechtgekomen op de A32 Herenveen richting Leeuwarden. Daardoor tussen knopend Herenveen en Akkerum 2 kilometer. De rechterrijschok is dicht. Het is veertien uh, minuten over half zes. Vijftien jaar dwangarbeid. Dat krijgt een Amerikaan van Koreaanse afkomst, Kenneth B. Het Hoge Rechtshof in Noord-Korea heeft hem die straf opgelegd... want ze zeggen dat hij het regime van Kim Jong-un omver wilde werpen. Paul Chia is directeur van GPI Consultancy... en komt uh, daarom regelmatig in Noord-Korea... om contacten te leggen voor Nederlandse bedrijven... die willen investeren daar. Goedemiddag, meneer Chia. Goedemiddag. Ja, B. werd in november gearresteerd... en toen was hij als reisleider in Noord-Korea... Een reisleider die een regering omver wil werpen. Dat roept wel wat vragen op. Ja, het is een uh, heel vreemd verhaal. Die Amerikaan heeft een uh, reisbureau in China... en hij organiseert regelmatig reizen naar Noord-Korea. Voor zoveel Chinese deelnemers, denk ik... als voor uh, deelnemers met een Koreaanse link. Want hij zelf heeft ook banden met... Korea. Hij, is van, hij is vroeger, uh, of heeft een Zuid-Koreaanse nationaliteit plus een Amerikaanse. Ja, en dat maakt hem misschien ook verdacht, die combinatie Zuid-Korea en Amerika. Want dat zijn nou net de landen waar uh, Noord-Korea natuurlijk moeite mee heeft. Uh, dat maakt hem verdacht en uh, nog erger voor hem. Hij, is, uh, hij heeft ook banden met christelijke organisaties in de Verenigde Staten. En er gaan heel vaak christenen naar Noord-Korea toe natuurlijk. Uh, vaak onder het mom van toerisme, maar wat ze het liefst hebben is... Uh, proberen om zending te doen of om bijbels het land in te smokkelen. En daar dus wil de regering niks van weten? Daar wilden ze niks van weten, nee. Uh, maar er zijn veel Koreanen in de Verenigde Staten. Ze hebben vaak een christelijke achtergrond. En het is niet vreemd dat zij ook uh, dat soort dingen proberen te doen natuurlijk. Ja, en, en dan word je al snel beschuldigd van het omverwerpen van het regime. Als je dat doet, dat is eigenlijk een indirecte vorm van een staatsgreep proberen te, te plegen... Nou, dit is wel extreem. Uh, er gebeuren heel vaak, uh, denk ik, incidenten, laat ik het zo zeggen, op dat gebied. Dat bijvoorbeeld toeristen met uh, gesmokkelde bijbels betrapt worden. Dat soort uh, zaken. Maar dat iemand 15 jaar dwangarbeid krijgt, dat is wel heel erg extreem. Ja, wordt die straf, weet u dat, vaak opgelegd in, in Noord-Korea? Is dat echt een land van dwangarbeid? Uh, voor buitenlanders uh, is dit ongebruikelijk. Er zijn vaker trouwens uh, Amerikanen, en dan gaat het ook vaak om Amerikanen met een Koreaanse achtergrond... die veroordeeld worden voor bepaalde ja, misdrijven. En dat kan al heel simpel zijn. Mensen die bijvoorbeeld vanuit de Chinese kant... illegaal een beetje de, de grens met Noord-Korea oversteken... en dan hoeft dat maar een klein beetje te zijn. bewijs wijze van spreken, één stap over de Noord-Koreaanse grens... is vaak al een reden om opgepakt uh, te worden en veroordeeld te worden. Uh, zo heftig als 15 jaar, dat is heel zeldzaam... En alle andere gevallen, dat zijn toch situaties... dat mensen vaak al na een relatief korte tijd vrijkomen... Uh, omdat er dan Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders... naar Noord-Korea gaan om over zo'n straf te onderhandelen. En dat zit er nu gezien de spanningen misschien niet in. Misschien moet je het ook wel echt in dat licht zien... Uh, misschien zit het er juist wel in vanwege deze spanningen. Want Noord-Korea probeert heel actief toch toenadering te zoeken tot het Westen. Uh, ook tot, uh, noord, uh, tot de Verenigde Staten en tot Zuid-Korea. Hoe vreemd dat ook klinkt. Maar, uh, oh, dan is het van, misschien juist daarom. Van dan kunnen we daarover praten en dan hebben we het ook nog over die andere zaken. Uh, dat zou een hele goede reden kunnen zijn. In het verleden zijn zelfs... Uh, voormalige presidenten zoals Bill Clinton en Jimmy Carter... naar Noord-Korea vertrokken om te onderhandelen... over gevangen genomen Amerikanen. Uh, dus het zou heel, heel goed kunnen dat dit ook weer een reden is... voor de Noord-Koreanen om zo'n hoge straf te geven. Uh, uh, Want wat zij willen is uh, dat contact. er nu eens een eind gemaakt wordt... aan die sancties en dat het land als een normaal land beschouwd wordt waarbij ook normale contacten ja. over en weer zijn. Ja, ze willen contact, duidelijk. Nu hadden we een tijdje geleden ook die verdwijning... van die postzegelhandelaar, was het volgens mij, uit Nederland. Dat is allemaal goed gekomen, maar je moet wel op je, op je tellen passen daar. Wat, wat doet u allemaal wel en niet als u daar bent? Ik vind het zelf wel meevallen eigenlijk. Uh, in het begin, als je nog niet zo vaak in het land geweest bent... dan ben je inderdaad heel voorzichtig. Bijvoorbeeld als het programma het officiële handel... wij doen altijd handelsdelegaties. En als dan overdag vinden de handelsbijeenkomsten uh, plaats... en dan s'avonds zit je in het hotel. Je bent een beetje huiverig om op eigen houtje... Uh, Pyongyang bijvoorbeeld te verkennen s'avonds. Uh, althans, in het begin was dat. Maar tegenwoordig is dat geen enkel probleem. Wij gaan gewoon Pyongyang... Uh, s'nachts verkennen. En dan hebben we niet het idee dat we enige problemen krijgen... of dat dat niet op prijs gesteld wordt. Dus dat zijn toch wel voorbeelden dat het op den duur wat makkelijker wordt. Fotograferen is ook altijd een lastig punt in Noord-Korea. Je bent bang om dingen te fotograferen die zij niet zo zullen waarderen. Uh, althans, dat idee had ik in het begin. Maar tegenwoordig, ik kan ook alles fotograferen wat ik zou willen... Behalve militaire onderwerpen, dat durf ik nog steeds niet aan. Nee. En als je Pyongyang s'nachts gaat verkennen, wat komt u dan tegen? Nou ja, het is gewoon een, vreemd, een voor jou vreemde stad natuurlijk. Want uh, je loopt er een beetje rond s'avonds. Het is soms donker. Het, is niet al, uh, het land heeft een elektriciteitsprobleem. Dus soms is het ook donker s'nachts. Weinig straatverlichting. En dan probeer je een beetje je weg te vinden. Kijken of er uh, een leuke bar is of iets. Uh, en dat is wel grappig, er, er vinden steeds meer uitbreidingen plaats... in het, zeg maar, het nachtleven van Pyongyang. Dus de, uh, er worden veel nieuwe bars en restaurants geopend. Coffee, uh, shops, een soort Starbucks, heb je nu ook al in Pyongyang. Heel veel fastfoodrestaurants komen daarin. Dus als wij uh, handelsdelegaties doen, zijn de deelnemers altijd verrast... over dat soort uh, dingen die ze dan uh, zullen zien. Dat er ja. toch iets te doen is daar. Paul Chia, dank voor uw uitleg. Ja, Goedemiddag. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. Of je laat je congres vallen, of je laat het kabinet vallen. Dat was uh, staatssecretaris Kleinsma. Dat uh, zei ze op een e 1 mei bijeenkomst gisteravond. Uh, Hans Andringa, de staatssecretaris van de Partij van de Arbeid. Dat gaat over het strafbaar stellen van illegaliteit. Ik zit er eigenlijk al de hele dag over na te denken... wat ze hier nu eigenlijk gedaan heeft. Heeft ze iets gedaan? Nou, als je daar heel lang over na hebt gedacht, Lucelle... dan ben je niet de enige, want ik zou je bekennen... dat ik ook de nodige hoofdbrekens heb uh, gehad... om nu precies erachter te komen wat heeft ze nu eigenlijk willen zeggen. En uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen... dat het toch, uh, ja, dat Kleinsma gisteravond geprobeerd heeft... om de druk op de leden vooral een beetje op te voeren... Van het is heel mooi dat jullie bij zo'n standpunt hebben... en dat je er allemaal voor gekozen hebt. Maar we moeten toch eens wat meer stilstaan... bij wat die stellingname van het congres zou kunnen betekenen... voor bijvoorbeeld onze samenwerking met de VVD. Ze zegt van, er zit nu zo'n starheid in die discussie. Er moet eigenlijk wat meer lucht in. Want ja, anders dan komen we misschien in de situatie uit... dat de fractie in de Tweede Kamer de keuze moet maken... of het congres laten vallen of het kabinet als... 12 mei dezelfde uitkomst geeft als afgelopen zaterdag. Dat ze tegen die strafbaarstelling van illegaliteit blijven. Ja, de eerst werd het uitgelegd als druk op Diederik Samsom, wellicht, maar dat, zo, zo zie jij het toch niet. Nee, um, want de partijtop heeft uh, na afloop ook een analyse gemaakt. Wat is er nu precies gebeurd op het congres? En heel kort komt het erop neer. We hebben een hele emotionele aanloop gehad na die beroemde motie 41... waarin de congres zich uitsprak tegen die strafbaarstelling van illegaliteit. Vrij kort daarna kwam Diederik Samson. Die zei, ik heb mijn woord gegeven en ik hou me aan mijn woord. En toen was het congres ook eigenlijk afgelopen, waarbij iedereen eigenlijk... op het hoogtepunt van de discussie naar huis kon gaan... met een heel ontevreden gevoel. Nou, daar willen ze nu iets aan gaan doen. En dat is ook de manier waarop Diederik Samsom... op zijn 1 mei-bijeenkomst in Arnhem gisteravond aan de leden uitlegde... wat er nu die 12 mei volgens hem moet gebeuren. Het is niet zo eenvoudig dat je gewoon een maatregel... uit een regeerakkoord schrapt nadat je zes maanden geleden... er samen aan begonnen bent. Maar hem zomaar naast je leerleggen is ook niet eenvoudig. En dat alleen al was voldoende reden voor mij om het bestuur te verzoeken om op 12 mei een politieke ledenraad uit te schrijven. Over wat betekent het nou, als je één maatregel uit dat regeerakkoord tilt, moeten we daar de consequenties en de afspraken die we daarover gemaakt hebben niet met elkaar verder doorspreken. Okay. En dat gaan we dus doen verder doorspreken wat de consequenties zijn... als je gaat rommelen aan dat uh, regeerakkoord. Samson die heeft er uh, goede hoop op... dat hij daar toch echt met de leden in gesprek kan komen. Hij heeft uh, persoonlijke gesprekken, e-mails uh, met leden. En Samson die heeft de indruk dat daar uh, ja, toch nog wel het nodige uit te leggen valt. Dat gaat hij ook doen. De komende week gaat hij uh, drie keer het land in... om uh, in afdelingen van de Partij van de Arbeid... Uh, nog eens een keer uit te leggen wat zij precies hebben gedaan rondom dit punt en wat voor verzachtende maatregelen zijn genomen. Ja, maar er is altijd een kans dat het niet lukt, hè? Dat de leden bij hun standpunt blijven in meerderheid. Wat dan? Wat dan? Nou, het voordeel van wat er nu allemaal gebeurt... en de acties die Samsung onderneemt... is dat hij in elk geval een goed verhaal heeft richting de VVD... als er met die partij gepraat moet gaan worden. Van kijk eens, ik heb alles geprobeerd en het lukt niet. En de VVD zal daar natuurlijk een prijs voor vragen... Maar in die end kan je toch niet verwachten dat op dit onderwerp... VVD en Partij van de Arbeid zullen besluiten om er een punt achter te zetten... achter Rutte 2. Dankjewel. Hans-Andering Gaan was dat vanuit Den Haag. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Jan van der Putten. Het ziet er toch somber uit voor de opvarenden van het vermiste Nederlandse schip... Warnau? de kustwacht van Noorwegen meldt dat er spullen zijn aangespoeld... die mogelijk van dat schip afkomstig zijn, riemen en touw. Volgens de Noorse krant Bergens Tidende hebben ze nog niet zo lang in het water gelegen en familieleden van de drie opvarenden zijn de aangespoelde spullen nu aan het identificeren. 13 coffeeshops in Maastricht gaan zondag bevrijdingsdag voor één dag open voor buitenlandse klanten, meldt omroep L1. Officieel is dat streng verboden. Het beleid is dat alleen mensen met een Nederlands paspoort naar binnen mogen. Voorzitter Joosemans van coffeeshopvereniging VOCM voelt zich gesteund door de rechter. Die tikte vorige week burgemeester Onna Hoes op de vingers. Hoes zegt dat hij meteen gaat handhaven als de coffeeshops buiten hun boekje gaan. Dat betekent natuurlijk toch dat iemand willen zijn en wetens de wet aan het overtreden is. Niet voor één keer en ook niet een keer per ongeluk. Maar heel bewust om weer nieuwe jurisprudentie, zoals het heet, uit te lokken. Ja, dat kan ik gewoon als burgemeester niet tolereren. Ik weet het me inmiddels ook gesteund door de gemeenteraad. Dus ik denk dat er nu wel een hele brede coalitie in Maastricht is. Ja, die tegen meneer Jozef zegt: uh, stop hier nu gewoon mee. Het comité 4 en 5 mei verwacht dit jaar geen opwinding over het gedicht dat op de Dam wordt voorgelezen. Dat zegt voorzitter Leemhuis Stout in NRC Handelsblad. Vorig jaar was het wel anders. Toen werd het gedicht Foute Keuze over een SS'er op de valreep door het comité vervangen. Volgens Leemhuis is er dit jaar een veilige keuze gemaakt. Het is volgens haar een prachtig gedicht van Roos Reinhards. Dat is een scholieren van 16 jaar uit Utrecht. In Den Haag woedt een debat over bloemetjes plukken. Het verhaal staat onder meer op de site van Omroep West. Een oma stond gisteren toe dat haar kleinkinderen... uit een openbaar perk bloemen plukten. En ze kreeg van twee alerte stadswachten meteen een boete van 130 euro. Oma verbluft, bekende haagenees Henk Bres boos... maar de Haagse wethouder Boudewijn Revis vindt die boete volkomen terecht. Om een bos van 47 narcissen. En ik vind dat ouders of grootouders, want opa en oma waren erbij, ook hun kinderen moeten opvoeden en laten uh, weten wat wel en wat niet kan. En onze narcissen, onze bloemen in onze uh, stedelijke perretjes, die zijn er voor iedereen. Die worden van belastinggeld onderhouden, zodat iedereen ervan kan genieten. En niet voor thuis in een vaas. Parol maakt zich een beetje zorgen om de spankracht van de Amsterdamse politie. Zondag kan Ajax kampioen worden en zal dan ook worden gehuldigd. En dat terwijl Amsterdam dan ook bevrijdingsdag viert. En ja, het punt is dat festiviteiten niet mogen samenvloeien. Ajax-fans mogen niet de stad in. Dus de huldiging is direct na de wedstrijd bij de arena. Dat is trouwens net als vorig jaar. Don't tell me what you want, really what really really Wie zijn dit ook alweer? Spice girls, Spice girls ja, slecht, slecht nieuws trouwens voor mensen die graag nog eens naar de musical van de Spice Girls wilden in Londen. Want de stekker gaat eruit, melden onder meer de Daily Mail en Sky News. Ja, die musical over de meiden ging in november van start. Met de vijf Spice Girls zelf als eregasten. Maar de kranten kraakten de voorstelling meteen af. En ook het publiek liet het afweten. Dus de laatste voorstelling van Viva Forever is eind volgende maand. Nog even de eetgewoonten van de Britse koningin. Die liggen op straat. Ja. De Hofkok doet een boekje open in de Telegraph. De queen ontbijt graag met cornflakes of special K... en daarmee uh, heeft ze graag fruit uit eigen kas en noten... en die bewaart ze in een Tupperware-doos. Cocktail uit de schoolklap. Dit was het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur.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 Maakt wendbaar. VPRO Import presenteert de beste internationale documentaires. Vanavond de nakomelingen van de belangrijkste mensen uit het naziregime. In VPRO Import. Hitler's kinderen. Vanavond half twaalf op Nederland 2. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze.